1 Uur. Het NOS-journaal. al Thomassen. Goedemiddag. Staatssecretaris Atsma noemt de uitkomst klimaattop voldoende. Britse premier Cameron in eigen landen onder vuur over de eurotop. En TBS erop gepakt bij controle in nachttrein.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 De klimaattop in Durban is voorbij in Zuid-Afrika. De conferentie werd verlengd met 36 uur... maar zelfs met die extra tijd kwam het niet verder dan een mager akkoord. Staatssecretaris van Milieu, Joop Adsma, goedemiddag. U was erbij in Durban, hè? Goedemiddag. He? Ja, het is uh, tevoren laat geworden. Maar uh, ja, ik vind dat, uh, dat de uitkomst, het resultaat... Uh, zeker het verdedige waard is. is vind wel voldoende. Ja, u noemt dat voldoende. Waarom? Nou, het is uh, belangrijk, omdat voor het eerst de doorbraak is gekomen... dat uh, behalve uh, het beste ook uh, landen als India als de pre uh, ja hebben gezegd. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven... omdat dat tot nu toe landen waren die er helemaal niet zo voelden om uh, ook wettelijk uh, verankerde afspraken te maken op, op termijn. En dan hebben we het over terugdringen van broeikasgassen, hè? afspraken daarover. Ja. ja. Ja, uiteraard, het gaat om het terugdringen van broeikasgassen. En het erkennen dat, dat de opwarming van de aarde zoveel mogelijk beperkt zou moeten worden. En ja, dat is natuurlijk de grote winst dat de grote landen hebben meegedaan mee vanaf. Mm -hmm. Nou, hadden we een aantal jaren de conferentie in Kyoto in Japan. Daar werden harde afspraken gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen. Als ik het goed begrijp, in Durban is het allemaal wel een stuk vrijblijvender. Ja, die, die harde afspraken die, die, die kun je eigenlijk alleen maar maken als uh, nu wordt aangegeven dat dat korte termijn uh, wetgeving is. Nou, die wetgeving die, die komt eraan. We hebben gezegd van nou, uh, dat moeten we dan aan regelen, moeten we er langer ook de tijd voor krijgen. Maar uh, ja, het feit dat iedereen nu heeft gezegd van uh, daar gaan we, daar gaan we ons aan verbinden, dat is de grote winst. Uh, de doelstellingen van, van, uh, van Kyoto zijn in dat opzicht ook uh, nog eens een keer herhaald. Dus ja, als je het hele pakket ziet wat er nu op tafel ligt... Inclusief, inclusief de wereldwijde bereidheid om met een uh, groen klimaatfonds te komen... waardoor je dus ook maatregelen treffen, met name in ontwikkelingslanden... ja, dat is, uh, dat is toch wel uh, heel positief. Ja. U zegt, daar moeten we dan uh, aan gaan werken. Maar nou is die top in uh, Durban al met 36 uur verlengd... omdat er maar geen akkoord kon komen? Uh, verwacht u nou uh, dat die landen echt wel daarmee aan de slag gaan? Als het zo moeizaam, waarom in de toekomst wel en nu niet? Ja, omdat ze zich ook allemaal hebben uitgesproken. Dat ze zich voor uh, deze slotverklaring met een pakket aan, uh, aan, uh, aan acties. Uh, dat ze zich daarin uh, hebben kunnen vinden. En het is uh, de, de eerstvolgende hele belangrijke uh, datum. Of het jaar toch, maar een en ander getoetst wordt. Het zal, zal over drie jaar zijn, in, 2000, in 2015. Mm -hmm. Dan moet ik iedereen het maatregelenpakket gereed hebben. En ik hoop dat dat, dat ook, ook gaat lukken. Ja, het wordt wel steeds moeilijker hè, om landen op één lijn te krijgen. Ja, het wordt uh, inderdaad uh, heel lastig. Maar vergeet niet dat uh, tot nu toe. Uh, was er nooit de bereidheid om daar een wettelijke basis aan te geven. En die is er niet bij, met uh, name, uh, China, in de Verenigde Staten in en India wel. En uh, wat vooral ook opviel, is uh, de grote uh, bereidheid van landen als uh, Brazilië. Een uh, groot aantal een hele grote groepen uh, ontwikkelingslanden om ook uh, mee te werken. En ik denk dat dat ook uh, als winst kan worden bestempeld. Ja, meneer Atsma, goede reis terug vanuit Durban naar Nederland. Dank u wel voor uw toelichting. Ik ja, de uitkomsten van de EU-top leiden in Groot-Brittannië tot grote oneenigheid. Premier Cameron besloot tijdens de top als enige niet mee te doen... aan de nieuwe afspraken over begrotingsdiscipline. Volgens Cameron waren die afspraken niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk. Maar coalitiepartner Nick Clegg van de Liberalen denkt er heel anders over... zegt correspondent Arjen van der Horst. En dat terwijl Clegg zich vrijdag nog heel keurig achter het standpunt van Cameron schaarde dat er goed overleg was geweest...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 Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomas. Bij een controle in nachttreinen heeft de politie vannacht een TBS'er aangehouden... die na een onbegeleid verlof niet was teruggekeerd naar de TBS-kliniek. De man van 19 uit Nijmegen zat in een trein tussen Rotterdam en Den Haag, zegt het KLPD. Ja, om het algemeen uh, in die treinen heb je dan met uitgaanspubliek te maken. Dus dat zijn mensen die uh, geen, uh, geen vervoerbewijs hebben... of zich op een andere manier misdragen en... Uh, en dan wordt er gecontroleerd. Die krijgen een bekeuring. Maar wat je dan zo iemand aantreft. Dat, dat is dan de, de mooie bijvang, zoals wij dat noemen. Dus dat is gelukkig uh, komt er maar zelden voor. In totaal zijn er 13 treinen gecontroleerd. Naast de TBS. Er is er ook een man van 25 uit Rijswijk aangehouden. Hij zou een politieagent hebben beledigd. Verder zijn 31 bekeuringen uitgedeeld aan reizigers, die bijvoorbeeld met hun voeten op de bank zaten, geluidsoverlast veroorzaakten of geen geldig identiteitsbewijs bij zich hadden. Beperking van de hypotheekrenteaftrek levert niet veel geld op, zei minister De Jager van Financiën zojuist in het tv-programma Buitenhof. Verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat wil de minister daarmee zeggen? Nou ja, het H-woord, beperking van de hypotheekrenteaftrek, is tot nu toe onbespreekbaar voor de regeringspartijen VVD, CDA en voor gedoogpartner PVV. Uh, maar uh, afgelopen week kwam de Nederlandse Bank... met hele sombere groeivoorspellingen voor het komende jaar... en in reactie daarop zei vice-minister-president Verhagen... dat er geen taboes meer zijn als het gaat om bezuinigingen. Dus ook het uh, beperken van de hypotheekrenteaftrek is nu geen taboe meer. Nou, minister De Jager die zei vanmiddag in Buitenhof... dat hij erg blij is als minister van Financiën dat er geen taboes meer zijn... want de opbrengst komt dan altijd zijn kant op... Maar uit zijn woorden viel ook af te leiden dat beperken van de hypotheekrenteaftrek zeker niet de eerste keus van het kabinet is. Je zou een hervorming kunnen uh, uh, realiseren, maar uh, het is een lastenverzwaring. En, en we weten dat uh, we... Want het is gewoon minder belasting ja. voor werkende mensen. Want zo rond de 90 van de aftrek komt terecht bij werkende mensen. Nou, gelet op de economische groei wil je die niet al te, uh, zeer, uh, al te zwaar extra belasten. Dus de vraag is of het per saldo uh, voor de schatkist ook heel veel geld zou kunnen opleveren. Ja, het beperken van de hypotheekrenteaftrek is dus volgens de jager een lastenverzwaring voor werkende mensen. Nou, hij is tegen lastenverzwaring. Dus een, een beperking van de hypotheekrenteaftrek zal volgens de jager niet veel gaan opleveren en is slecht voor de economische groei. Andere taboes die tot nu toe onbespreekbaar, of die tot nu toe onbespreekbaar waren in, het, in de regering, die kunnen volgens de jager veel meer geld gaan opleveren. En daarbij noemde die met name het snijden in de WW en het ontslagrecht. Dat geldt wel voor een aantal andere hervormingen... die ja. tot nu toe ook uh, uh, niet konden in deze uh, constructie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op, op het gebied van de arbeidsmarkt. We doen een aantal dingen al wel aan hervormingen. Mm -hmm. uh, maar die, je zou ook nog naar de uh, WW en het ontzagrecht kunnen denken. Dat was niet Precies. mogelijk nu. Okay. Maar dat is bijvoorbeeld een bezuiniging dus aan, de een ja. ja. aan de uitgavenkant... die en een hervorming is. Dat ja. levert aan de uitgavenkant geld op. Ja, hypotheekrenteaftrek beperken levert dus weinig geld op, want het is een lastenverzwaring en dus onwenselijk. En snijden in het ontslagrecht en in de WW wel. En het klinkt dus alsof de voorkeur van minister De Jager er die richting op gaat. Wilko Boom, dankjewel. De politie heeft in meidrecht een man aangehouden... die verschillende keren op agenten was ingereden. In de nacht van vrijdag op zaterdag zagen agenten hem rijden. Ze hadden het vermoeden dat hij te veel had gedronken... en daarom wilden ze hem aanhouden. Maar hij reageerde niet op een stopteken. Daarna werd dus de achtervolging ingezet. Daarbij reed hij twee keer in op de auto van de agenten. Er ramde ook nog een tweede politiewagen. Toen de automobilist bijna bij woerde was, konden agenten een klem rijden. De man had tien keer meer alcohol in zijn bloed dan is toegestaan.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 We hebben inmiddels een ademtest van hem afgenomen en dat bleek dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken als dat hij mocht hebben als beginnend bestuurder. Maar we zijn rijbewijs ingenomen en toen werd ook duidelijk dat hij een militair is en om die reden hebben wij ook de Koninklijke Marche in ons onderzoek betrokken. Goed. VVV Roda JC is begonnen. Frank Wielaert, hoe staat het ervoor? Uh, vier minuten voor de rust is het nog altijd 0-0. VVV met de vervanger van Glenn de Boek op de bank. Wil Boes zijn een heeft het voorlopig in ieder geval even overgenomen in Venlo. En onder zijn leiding is VVV uh, zonder de bal vooral erg nerveus. En trekt zich massaal terug op de eigen helft. Roda heeft het daar bijzonder lastig mee om er doorheen te komen. Eigenlijk is het pas één keer echt gelukt, Helemaal in het begin van de wedstrijd toen Donald nog een schot kon lossen op aangeven van vormen. Maar de vol de lag toen uitstekend in de weg voor VVV, de doelman. En in de aanval is VVV wel bijzonder enthousiast in ieder geval. Maar misschien een beetje te overenthousiast Want daarin lukt bijzonder weinig. En valt op dat Moussa een aantal keren gevaarlijk is geweest. Hij vroeg één keer om een, een penalty. Maar toen ging hij wat al te enthousiast liggen. En toen hij op dat moment een penalty kreeg, dacht hij... dan krijg ik hem vast de volgende keer weer. Als ik weer enthousiast ga liggen. En ook toen besloot Björn Kuipers hem geen uh, vrije trap. Was dat op dat moment op randjes straf gebied te, te geven. En dus heeft nu de scheidsrechter het gedaan in Venlo... het feit dat de VVV nog niet op voorsprong is gekomen... tegen rode JC in deze Limburgse onderlinge confrontatie. Vlak voor de pauze dus nog 0-0. Nederland heeft bij de wereldkampioenschappen Zeilen in Australië... een gouden en een zilveren medaille gehaald. Het goud was voor Marit Bouwmeester in de laserradiaalklasse. En ook fin zeiler Pieter-Jan Posma was dicht bij de wereldtitel. Maar hij kwam uiteindelijk één punt tekort voor het goud... en moest genoegen nemen met het zilver. Nederlandse hockeymannen hebben brons gewonnen bij het toernooi om de Champions Trophy. In de strijd om de derde plaats werd er met 5-3 gewonnen van Gastland Nieuw-Zeeland. Doelman Jaap Stokman kijkt, ondanks het missen van de hoofdprijs met een tevreden gevoel terug. Je weet vandaag. Uh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 14 minuten over één, er is verkeersinformatie en bij de ANWB John Sahoka. Met één filo door werkzaamheden op de A67 richting Venlo. Daar staat tussen Industrietrein Venlo en Velden 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws, mager akkoord bij de klimaattop in Durban. Staatssecretaris Atsma vindt het voldoende. Britse premier Cameron ligt onder vuur. Zijn coalitiepartner Nick Kleik is niet tevreden over de uitkomst van de eurotop. En een tbs is opgepakt bij controle van nachttreinen. De man van 19 zat in een trein tussen Rotterdam en Den Haag. Dit is Radio 1. Max, welkom bij deze persconferentie. En over dit is hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag. twee uur van de perstribune. <tie> Met als gast Dirk Scheringa, zakenman... directeur van de ter Ziele DSB-bank... vroeger ook eigenaar van voetbalclub AZ. Vliegende keeper Jules van der Wart is op pad. En er wordt gevoetbald, VVV Venlo. Tegen Roda JC, Frank Wilaert met het laatste nieuws, Frank. We zitten vlak voor rust en het is doelman Proust die naar uh, het doel gaat. En die stond oorspronkelijk niet in het doel. Daar stond namelijk Kiszczek. Maar die is met rood naar de kant gegaan. Hij haalde Moussa onderuit. Op het moment dat Moussa erdoor bleek en een doelpunt had uh, kunnen maken... ging die over het been van de doelman uit uh, Polen heen. En dus komt daar nu een andere Poolse doelman te staan. Uh, Roda moet met zijn tienen verder. Bal ligt op 11 meter. En uh, daar moet dus nu de goal gemaakt gaan worden... Maar de vraag is uh, hoe lang het nog gaat duren voordat hij genomen gaat worden, die uh, penalty. Hij gaat in ieder geval gemaakt worden als hij erin zit door Maguire. Die staat nu achter de bal. Daar komt het fluitsignaal. Maguire hoog, hard en raak. Want Proes gaat de verkeerde kant op. De bal gaat naar links en Proes gaat naar rechts. En dat betekent dat VVV op slag van Rust op 1-0 voorkomt. Het was al de derde keer dat Moussa erdoor was. Het was ook al de derde keer dat Moussa... Onderuit ging de eerste twee keer werd het nog weggewoven door Björn Kuipers. Vond hij het geen echte overtreding? Vond hij waarschijnlijk ook dat Moussa wel al te enthousiast naar de grond ging. Maar nu, de derde keer, ging Moussa naar de grond. En was het volkomen terecht dat dat gebeurde. En logisch dat er een penalty op volgde. VVV staat op 1-0 vlak voor rust in eigen huis tegen Rode JC. En in dit winnen natuurlijk het antwoordapparaat... met een vraag over ondertitels op televisie in beeld. Niet alleen de vraag, maar ook uh, een antwoord bij die vraag... En natuurlijk deperstribune.nl voor al uw reacties. Dirk Scheringa, goedemiddag meneer Scheringa. Goedemiddag. Hoe is het met u? Uh, nou, ik vind uh, naar alle omstandigheden uh, gaat het goed. We zijn weer bezig met uh, het opbouwen van een uh, nieuw bedrijf. Uh, DS Vectoring en Opdam. En ik heb weer uh, tien oud-DSB's om me heen verzameld om weer langzamerhand de data op te pakken. Dat zijn mensen die dan die kunnen zeggen, uh, wij komen weer in dienst. Nou, ik had 2000 fantastische medewerkers. En uh, ik heb ook toen bij het einde van DSB-baan gezegd... Van, uh, ik probeer jullie allemaal weer uh, later aan mijn baan te helpen. En ik ben nu weer met 10 oud-DSB's begonnen... die gemiddeld 15 jaar bij me hebben gewerkt. Ja. Zeg, aan de oude liefde AZ, gisteren gewonnen met 4-0 van de Graafschap... Gezien die wedstrijd? Ja, ik, ik was natuurlijk live bij. Het was prachtig om te zien dat ze toch weer de draad wat hebben opgepakt. Uh, toch uh, vorige week bij Heer uh, hadden ze toch een hele slechte dag waar ze helemaal weggespeeld werden. En toen nog de tweede helft Excelsior, ook puntenverlies. Dus dan sta je ineens. Toch zag er somber uit, hè? Negen punten voor. En 9 ik, te... ik las in de krant al de verhalen van. Uh, het, het is weer even afgelopen met AZ. Dit is geen incident. Maar no, dus ja, ze krabbelen kaart. weer boven. Ze hebben natuurlijk wel een heel druk schema gehad. Vanaf, vanaf juli ben je constant uh, in beweging. En dan zie je toch dat. Uh, ja, we, hebben, we hebben een smalle, smalle selectie. Uh, fysiek staan ze er goed voor. We hadden toch wat meer blessures. En dan, dan wordt het toch zwaar, denk ik. Ja, ik hoorde u zeggen: We hebben een smalle selectie. Uiteraard, ik ben, uh, ik ben eerder voorzitter... Vanavond hebben we ook het uh, Asset gala voor de, alle, alle leden. En uh, ja, ik kom graag bij Asset. Ik, uh, ik kom er af vanaf 1979. Ik ben nee. toch 16 jaar lang ben je voorzitter geweest. En ja, ben je, voorzitter ben je niet voor één uur in de week. Dat ben je elke dag. En, ja. Dus ik ben 16 jaar lang uh, dag en nacht bezig geweest met de club... om hem op te bouwen met een fantastisch team. En uh, ja, als ik op, op de gang loop, iedereen die ik tegenkom, die heb ik bijna aangenomen. Dus daar heb je natuurlijk een hele warme ja, band mee. Is het zo dat u nog elke wedstrijd van de AZ uh, probeert te zien als ze thuis spelen? Ja, ik ga altijd alle thuiswedstrijden, want uh, uitwedstrijden dat lukt nog niet. Ik ben bezig met een bedrijf op te bouwen, dus dat kost heel veel tijd. Dus ik kan alleen maar uh, nog de thuiswedstrijden zien. Hmm. Ja, en uh, hoe erg vindt u dat u geen voorzitter meer bent? Kijk, Ere voorzitter is mooi, maar het is een titel. Het is helemaal een titel. Nou, in het begin was dat best uh, ontzettend moeilijk omdat je, ja, je hebt het hele stadion opgebouwd, uh, je hebt opgebouwd, alle spelers ken je, heb je aangenomen, ja, de, de 100 medewerkers heb je aangenomen. En van de een op de andere dag uh, ja, ben je helemaal uit beeld en heb je uiteraard uh, geen eindverantwoordelijkheid meer. En dat is best heel erg winnen. Want wat je vooral mis vind is de sociale contacten. En wat iedere morgen hadden iedere woensdagmorgen wij bestuursvergadering... en had Tom Germans altijd een anekdote klaar liggen over een leuke spreuk. En van, mm. doe waar je goed in bent. En iedereen deugt, alleen waarvoor. En dat soort kreten. En dan waren we echt aan het filosoferen, aan het sparren. En ja, dat, dat mis je. Dat was ineens was dat over. Mm -hmm. En dat is sociaal gezien was dat wel heel, heel pijnlijk. Ja. Maar dat heeft u er niet van weerhouden om te zeggen... ik ga toch weer terug. Ja, uh, want, uh, kijk, Asset zit toch in je genen en uh, je houdt van de club. We hebben fantastische supporters. Uh, ze hebben een supportershome zelf naar mij genoemd. Dus ik vind uh, het is een enorm warm nest en een warm bad om daar terug te komen. Ik, ik neem u nog even mee terug naar het moment dat u afscheid nam van de club. Ik ga niet helemaal, helemaal weg, want ik neem afscheid van de functie voorzitter. En jullie hebben me, me net benoemd als... Eerder, voorzitter. Dus ik blijf bij AZ komen. En ik blijf op mijn plek zitten daarboven. Ik blijf bij supporters home komen. Ja, zo, zo emotioneel uh, klonk u toen. En zo voelde het waarschijnlijk ook, dat vertrek. Nou, het, het, de microfoon... Uh, dat ja, het geluid van het stadion is niet helemaal goed. Nee, he? het klonk niet nee. helemaal goed. En daardoor kwam het net over dat ik had ik, behoorlijk uh, wat ja. drank op of zo. Maar ik had helemaal niets op. En dat, dat was eigenlijk een beetje jammer bij die afscheidsspeech. Maar het uh, ja, was natuurlijk uh, ja, enorm uh, emotioneel. En uh, ik, ik weet wel de, de avond dat... Uh, dat Asset thuis speelde, geloof ik, tegen Arsenal. En, en daar was er niet bij. You never walk alone. En dat zo'n heel stadion dan uh, ja, helemaal voor je applaudisseert. En op dat moment uh, ja, ga je nog eens echt realiseren... wat je allemaal uh, niet meer hebt en wat je, wat je mist. Nee, maar ik, ik vraag me wel... Kijk, voor u was dat een... Een zwarte periode, neem ik aan, uit het uh, werkzame leven. Maar aan de andere kant staan die mensen die u ook een heleboel dingen kwalijk nemen. Mensen die zeiden, ja, wij hebben woekerpolissen van DSB, wij zitten tot hier in de schulden. Uh, hoe gaat u daarmee om? Nou, ik ben ontzettend blij dat er uh, dus heel veel goede regelingen getroffen zijn. Uh, het was een situatie in de, jaren, ja, de afgelopen twintig jaar... Dat, je, uh, dat alle banken uh, dezelfde producten verkochten... En wij zijn op een gegeven moment uh, ja, extra in het nieuws gekomen. We hadden maar 2 marktaandeel. Maar het neemt niet weg dat uh, met de kennis van nu... Uh, dat bijvoorbeeld aflostvrije hypotheken... die in 2006, 2007 heel normaal waren... als je toen bij een klant kwam en je had geen aflostvrije hypotheek... of mee, dan gingen ze naar de concurrent. Hmm. Alleen nu zou je dat niet meer adviseren. Maar ik ben blij dat, uh, dat er dus een, een ruime compensatieregeling is. En iedereen die een probleem heeft of een klacht heeft... die kan die klacht indienen... En die wordt serieus bekeken. En er zijn nu toch al een paar duizend mensen zijn, uh, serieus uh, geholpen. Ja, maar ja, die arme belastingbetaler uiteindelijk vandaag de dag... moet overal maar dat geld opbrengen. Hè? Nou, Het is, het is wel heel, heel, heel erg momenteel. Met Griekenland, met Italië. Als je ziet uh, ja, de, de bankencrisis, maar ook de Europese crisis. Uh, ik denk dat de politici nu echt uh, daadkracht moeten tonen... door goede regelingen te treffen. En als ze dat niet doen, dan zou het best wel kunnen zijn dat we heel Europees gezien 20% welvaart in moeten leveren. Is de situatie uh, waar u mee bezig bent of uh, hebt u dat terug toegekeerd? Ik, heb, uh, ik kijk 10% kijk ik terug. Uh, en ik ga 90% ben ik bezig met weer op te bouwen. Want op een gegeven moment gaat het ook om, om vriendschap, om kameraadschap, om, om uh, ja, mensen waar je om geeft. Uh, en mensen die om mij geven. Hm. Dus uh, het klinkt misschien wat filosofisch... maar uiteindelijk kom je op de harde kern terug van... Uh, wie geeft nog om meer? Waar hou je nog van? En wie houdt van jou? Nou, en, noem eens wat. Nou, wie blijft... houdt nog van u? Uh, nou, het blijkt dat in de sportwereld uh, daar hoort verlies en winsten bij. Ik heb uh, nog fantastisch contact met, uh, met, met Tuitert, met jacques met Marianne Timmer, hmm. met Henk Timmer, dus met de schaatswereld. Nou ja, die hebt u ook lang gesponsord natuurlijk. Nou, maar goed, dus je ja. zou dus ook kunnen zeggen: Nou, Dirk, zeker, zoek er ja. uit. He, maar Mark Tuitert stuurde wel een smsje, Dirk. Ja. En wie heeft u de rug toegekeerd? Maar Mark Tuitert stuurde wel een smsje, ja. Dirk, bedankt voor deze gouden medaille. Oh, toen uh, hij daar in Vancouver. Ja, uh, die, toen die prachtige. Uh, ja, zeker, en, en het was feest. En dan Louis van Gaal is ook een hmm. verzetstrijder, zeg ik wel eens. Die uh, neemt het altijd van me op. En, en uh, ja, wie heeft u laten vallen? Dat zijn eigenlijk heel weinig. Dus sowieso niet, uh, niet in de sportwereld. Uh, heeft, uh, heeft niemand me laten vallen. En ook van mijn vrienden niet. Uh, en mijn kaartclub uh, 33 jaar lang. En ik heb ook altijd geprobeerd om mijn tegenzaken te doen. Uh. En dus uh, alleen door, door een, toch een soort media-hype is DSB behoorlijk uh, naar voren gekomen. En, uh, ja, dan maar dat, het... dat is de boodschappen die het dan gedaan heeft. Nee, maar goed, dat, dat, we leven wel in een media-hype-wereld. Ja? Dus als, als er iets ergens gebeurt, dan wordt het gelijk een hype. En, en, uh, en dit Twitter, Facebook en LinkedIn-tijdperk is het een heel andere wereld. Hè? Dus als in Egypte een soort revolutie veroorzaakt wordt door Facebook... Dat, uh, uh, dan moet je er tegenwoordig toch rekening mee houden. Zeker, maar de, het gaat erom of de feiten kloppen... Dat klopt. En dat is ook tegenwoordig uh, heel speciaal. Ik had laatst nog een, een gesprek met Google. En die zegt van nou, als er een hype ontstaat... dan heb je twee uur de tijd om te unhypen. En anders dan wordt het voor waar aangenomen. Want iedere site neemt alles over. En vervolgens is het een soort waarheid. Ja. Meneer Scherenga, wij vragen onze gasten... Ons sportgasten van Tweede Uur Perstribune doorgaans. Uh, wat is uw sportmoment van deze week? Ja, U was even buitengaats, begreep ik? Ja, ik was een paar dagen in het buitenland. Dus dan mis je toch een aantal... Uh... Mag ik vragen waar u was? Dat mag ik altijd natuurlijk. Ik, ja, ik was, uh, een aantal dagen was ik uh, op Cyprus... Kijk. om uh, daar uh, zakelijke besprekingen te voeren. En, uh, die zijn, uh, Waar moet ik dan aan denken? Nou, gewoon in het algemeen. Ja, uh, je gaat in niet algemeen naar Cyprus, om eens een beetje algemeen te praten. Nou, gewoon, ik heb met een aantal zaken laatst gesproken over vectoring. En hoe we wat uh, voor elkaar kunnen betekenen. Zeg Cyprioten. Maar. En, uh, onder andere, maar er wonen ook heel veel uh, Nederlanders uh, op Cyprus... Waar je ook gesprekken mee kunt voeren. Ja. En daarnaast ben ik ook bezig met het aantrekken van, van funding voor werkkapitaal voor, uh, voor ons bedrijf. Even, funding is gewoon uh, uh, geld te zoeken voor, ja, geld, in, voor geld, uw bedrijf? Geld, geldleningen zeg maar, ja. voor mijn bedrijf. En uh, wij doen dus debuteurenbeheer. En wij kopen in feite debuteuren. En we helpen het midden- en kleinbedrijf voor liquiditeit. Dus als ik als bedrijf schuldeisers heb, kan ik die portefeuille aan u geven, verkopen. En dan gaat u het geld ontvangen. Nou, het ligt iets genuanceerder. Ja. Ik gebruik ook het voorbeeld van een uitzendbureau. Het uitzendbureau die moet uh, elke week zijn de salarissen betalen. En die werkt voor de hooghovens. En de hooghovens betaalt pas na drie maanden. Dus hij moet drie maanden overbruggen tot het uitzendbureau hmm. van, qua salarissen. En dan nemen wij die facturen over... en we betalen gelijk het uitzendbureau een soort liquiditeit, voorzien. Wij, en de hooghovens die betaalt aan ons weer. Ja, maar u moet er ook aan verdienen. Uiteraard. En dus dat, van wie gaat het dan af? Dat gaat uh, van de mannen van het uitzendbureau af maar die kan daardoor wel gelijk functioneren. En heeft hij heeft daar in ruil voor die marge cashgeld? Ja, hij krijgt dus, wij, bijvoorbeeld, dus 4% marge, wij betalen gelijk 96% uit... en wij verdienen daar 4% aan. En maar op die manier kan het uitzending dan wel functioneren. Want anders moet hij drie maanden wachten. En het bedrijfsleven betaalt mm. tegenwoordig heel langzaam. Waardoor het dus heel veel midden- en kleinbedrijven het moeilijk hebben. Ja, dat is de factoring. Er komen we ongetwijfeld nog uh, over te over spreken. Maar uh, nu even het sportmoment. Want dat was de aanleiding. Ja, dat klopt. Dat was de aanleiding. Dus ik heb niet zoveel sportmomenten gezien. Maar wat me we wel over heb verbaasd. Bijvoorbeeld dat uh, de wedstrijd uh, Ajax-Real Madrid. Dat uh, Ajax... Op de speler vanuit niet op de hoogtewaarde van de, de tussenstand bij hun concurrent. Laten we even luisteren. Heb je nog wat meegekregen tijdens de wedstrijd van die uitslag? Nee, ik zag op de scorebord voor, voor Rus dat er 1 in stond. En toen dacht ik eigenlijk, ja, oké, okay, dat, uh, dat kan nog steeds. En, uh, ja, dan, kunnen die, uh, dan krijg je die minuut, de laatste 10 minuten horen op het veld dat de tijdens 7 in staan. Uh, dan geloof ik niet echt. Maar, ja, dan probeer je wat anders te spelen, maar dat lukt niet echt. De spelers wisten het niet. Hoe zou dat bij AZ zijn gegaan? Nou, bij AZ hebben we een draaiboek waarin voorzien is dat wanneer zo'n situatie zich voordoet... dat de spelers dus uh, tijdens de wedstrijd op de hoogte worden gehouden van, uh, van, van de tussenstand. Zodat je dus ook tijdig maatregelen kunt nemen. Want het geeft toch een andere motivatie in het veld als je weet van hoe de tegenpartij ervoor staat. Dus dat, dat viel mij op als moment van... Uh, dat zou ook dus nog toe moeten voegen in zijn... Uh, ja. Wat, wat ik hoor u zeggen, wij hebben daarvoor een draaiboek. Dus dat is niet uh, natte vingerwerk van zullen nee, we met een oortje eens kijken hoe het elders gaat. Nee, ik vind in de voetbalorganisatie heb je duizend zaken die je goed kunt doen. Daarvan zijn honderd uh, zaken die je niet goed kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld uh, de bal tegen de paal uh, mist uh, uh, de scheidsrechter. Maar je kunt uh, 900 zaken wel goed managen. En als je die 900 zaken goed managt en goed uh, doorleeft... dan kun je ook hoger komen op de ranglijst. Dirk Geringa, ik praat zo met u verder.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 volgende is aan de orde. Er zijn veel mensen die minder goed kunnen zien. Voor hen is de ondertiteling van tv-programma's in het algemeen slecht leesbaar, omdat de letters te klein zijn. 2. De letters staan nogal eens geprojecteerd tegen een lichte of zelfs witte achtergrond, zodat ze niet of nauwelijks uh, duidelijk leesbaar zijn. 3. De balk waarop naam en functie van iemand staat vermeld, is te smal zodat deze nauwelijks leesbaar zijn. 4. Bovendien verdwijnt die balk heel snel. Zodat je amper de tijd hebt om te kunnen lezen wie de spreker is en wat zijn functie is. Dit leidt er doorgaans toe dat je maar niet meer naar die programma's kijkt. Ik hoorde zo pas in de uitzending een dame die klaagde over dat de letters van de ondertiteling zo klein zijn. Doe zoals de BBC. Zet er een zwart balkje onder en dan gaat het prima. Dank u. Ik vind het zo jammer dat ook zelfs in de programma van Max, Koffie Max en Tijd voor Max, dat de teksten soms zo snel worden uitgesproken dat ze voor veel ouderen niet te volgen zijn. Dit, dit zou veel beter kunnen. Het verbaast mij al maandenlang dat als je naar televisie kijkt en welk programma er ook is, dan wordt er na gezegd van uh, wilt u bellen en dan komt er een nummer in deel. En dat is nauwelijks een halve seconde. Ik vind het gewoon absurd of je doet iets niet of je doet iets goed. Ik erger mij mateloos aan het feit dat de omroepers niet met het geduld kunnen opbrengen om het programma helemaal uit, te, uit te, te laten gaan. Nog voordat het programma is afgelopen, verschijnt al in beeld na de ster met de aankondiging van het volgende programma. Kunnen ze nou niet even wachten tot de aftiteling in beeld komt? Dat stoort tenminste niet zeker dat het programma eindigt met een hele spannende scène. Max, antwoordapparaat. 035-677-6001. U hoort het klachtenopmerking over titels, ondertitels, promo's, titulatuur. En vooral de oudere kijker uh, stoort zich er blijkbaar aan. De oudere kijker, dan zeg je natuurlijk omroep Max. Annemarie Wegman, goedemiddag. Dag, hallo. Introducteur van twee uh, belangrijke programma's van, uh, van Max Koffie Max. Tijd voor Max. Annemarie, stel, Dirk Scheringa is de gast bij... Uh, Koffietijd. Ja. Koffiemax. Uh, Koffie Koffietijd, Koffietijd, <lacht> Koffietijd ook, van de, van de, van de commerciëlen. Ja, nee, bij Koffiemax. Maar uh, uh, vertel mij uh, hoe hij dan ge, uh, uh, kaart wordt in beeld. Hoe zien we dat, dat hij het is? Nou, in dit geval zal de presentatrice van het programma... Meerna hem natuurlijk aankondigen. Dus ook zij noemt zijn naam al... En zodra hij uh, in beeld is uh, in de studio en hij uh, begint te spreken... dan komt zijn naam in een titelbalk onder in beeld te staan. Dat is in dit geval een oranje titelbalk met witte letters. Een brede balk met witte letters. En daarin staat dan Dirk Scheringa en in de subtitel daaronder staat dan zijn functie. En nou is het zo dat wij uh, bij Max proberen om die titel zodanig lang in beeld te staan... dat de stelregel bij ons is twee keer goed kunnen lezen... Dus in de praktijk is het zo dat als de regie uh, die titel voorzet... en die titel verschijnt in beeld, dan lezen wij in de regie die titel mee. Dus Dirk Schering gaat, dit is zijn functie. Dirk Schering gaat, dit is zijn functie. En dan halen we de titel weer weg. En dat is de tijd die je de kijker geeft om te lezen? Ja, dat is de tijd die we de kijker, die we de kijker hm. geven. En over het algemeen werkt dat goed. Uh, de titel uh, laten we ook in de rest van het gesprek nog uh, één of twee keer terugkomen... Uh, maar ik begrijp uit de reacties op het antwoordapparaat... dat voor een hoop mensen ook deze lengte nog niet voldoende is. Nou ja, de vraag is, is dit een uniforme lengte... die bij tal van uh, uh, televisieprogramma's wordt toegepast... of is het een ideetje uh, van Koffie uh, Max en andere uh, Tijd voor Max? Ja, ik, kan natuurlijk, ik weet niet zo goed hoe het bij andere programma's... en bij andere, uh, bij andere omroepen gaat... maar ik weet dat wij bij deze twee programma's van Max... dit echt als stelregel aanhouden... bij zowel Coffee Max als bij Tijd ja. voor Max. Z dat we het rustig lezen en dat twee keer... En dan gaan we ervan uit dat in elk geval uh, nou zo'n 90 95 van de mensen... die titel gezien moet komen. En, en ik hoor jou zeggen, de kleur is oranje van wat ik lees? Ja. Uh, tegen een witte achtergrond? Nee, sorry, de oranje achtergrond en witte en wit, letters. Ja, want het moet contrasteren, anders kan ik het niet lezen natuurlijk. Klopt, klopt. Ja, maar dan zijn er weer uh, soms witte letters bij, bij, bij die ondertitel... tegen een witte achtergrond, bijvoorbeeld bij andere programma's. Hoe, hoe kom je daar dan weer uit? Ja, ik, ik denk dat dat een kwestie is... Kijk, ondertiteling um, wordt niet gedaan door, uh, door Max zelf. Ondertiteling wordt in het algemeen uitbesteed aan de NBO. Um, en er zal ongetwijfeld onderzoek gedaan zijn naar wat de ideale grootte en scherpte van dat soort uh, letters moet zijn. Alleen zal er soms niet te voorkomen zijn... dat er witte letters over net een stukje lichte opname verschijnen. En dan wordt het lastig ja. leesbaar. Ja. En dat is iets waarvan ik denk... Ja, dat moeten we wel serieus nemen en daar goed naar kijken. En dat moeten jullie dan met elkaar eens goed regelen? Dat zou de dan... Ja, ja. Als dat inderdaad zoveel klachten oplevert... of meer klachten oplevert dan wij misschien op dit moment weten... Ja. dan zou dat iets kunnen zijn om nog eens in te duiken. Ja. Dan is er nog de vraag... waarom al toch altijd in die laatste minuut... Uh, zo'n zo uh, afleidende promo in beeld komt... Uh, wat daarna de ster gaat gebeuren en dan zie je nog een reeks namen voorbij draaien. Ja. Wat dat ik ja. doe. Ik moet eerlijk zeggen dat dat als programmamaker ook niet altijd mijn voorkeur geniet. Alleen is dat iets wat wij als programmamaker zelf niet in de hand hebben. Hm. Um, dat wordt ook gedaan niet. vanuit, uh, vanuit de publieke omroep. Um, en wij kunnen dat in ons eigen programma vervelend vinden. Maar aan de andere kant het programma dat voor ons zit, koffiemax Max of de in hm. Tijd voor Max... Um, die zenden daarmee het promootje voor Koffiemax of mm. Tijd voor Max uit. Ja, maar al die namen die voorbij komen, die mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van oh, de deze geweldige productie, dat ja, is weer de aftiteling dan? Ik bedoel, de aftiteling? Ja, dat is dan de aftiteling, dat ja. is een volgend probleempje. Ik moet zeggen dat we bij, uh, bij Coffee Max en bij Tijd voor Max uh, eigenlijk geen aftiteling hebben met alle namen van medewerkers. Die staan bij ons op internet. Wat er voorbij komt zijn de namen van, uh, van uh, bedrijven die direct meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het programma. Um, en dat zijn er over het algemeen, maar heel weinig. Dus bij Tijd voor Max en Koffie Max komen er misschien nee. vijf namen voorbij... en dan heb je het gehad. We hebben het wel gezien ook. Ja. Kwam, ja, ik zou zeggen, het is ook allemaal niet zo interessant. Het programma is afgelopen en wie, wie het gemaakt heeft... Alla, ja. die, die krijgt ook een mooi salaris en uh, hebben we verder weinig mee te schaften. Als en daar staan we inderdaad op de, op de, staat ja. op de website. Ja. Nou, uh, Annemarie, ik dank je wel. Uh, eindredacteur van Koffie Max, Tijd voor Max. Uh, heb je nog een leuk onderdeel te melden voor het programma van uh, vanmorgen? Koffiemax wordt sowieso morgenochtend weer een, een hele gezellige aflevering ja. uh, met meer naar gozen. En in Tijd voor Max hebben we morgen de jarige Lisbeth List te gast. Ze wordt 70 en is de gast in Tijd voor Max. Oh, my goodness, 70 jaar Lisbeth List. Ja, ja. Nou, ziet er nog goed uit. Absoluut. En het is uh, nog steeds een uh, bijzondere boeiende prater. Dus uh, kijk kijk ernaar uit morgen. Mooi. Ah, prachtige Piaf uh, gespeeld ja. en weer gespeeld. <laughs> nou, ik dank je wel, Anne-Marie Heel graag gedaan. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Meneer Scheringa, Dirk Scheringa, uh, daar maken wij ons druk om. Ja, het is ook lastig als je de ondertitels niet kan lezen. Ja, dat is, uh, ja, dat is vervelend. is onprettig, vooral als er de witte achtergrond is. Ja, dat valt niet mee. Je moet het wel goed kunnen lezen. Ja. Maar het is niet de zaak, eh, directe, van u zegt... jongen. Uh, nee, niet. het was gezicht. mij ook opgevallen. <laughs> nee, wat ik. ik kan het goed lezen, gelukkig. Dus ja. uh, zonder bril, twisten, ja. teleteksten... Nou ja, de maar zaken. het is wel prettig voor een kijker... als we weten, de, meneer Scheringa is de gast, dat ik ook weet... Hey, want als je denkt, hey, die, die man die ken ik, die ken ik. Het onderwerp ook, maar wie was het toch ook alweer? Ja, en het lijkt me zo simpel om het goed te regelen. Ja, ja maar met 26 omroepen... jongen. Ja, ja, misschien te veel omroepen. Ja, ik kan okay. <laughs> ook zeggen te veel banken, kan ik ook <laughs> zeggen. <laughs> ja... Maar uh, ja, we zijn al, dat weet u, meer dan een jaar in de crisis uh, van Ajax. Uh, dat weet u. Hè? En, en u bent voorzitter van AZ geweest. U bent nu erevoorzitter. U weet hoe het is als één persoon gewoon de dienst uitmaakt. Dat is wel zo overzichtelijk. Als hij goede knechten heeft in zijn, uh, in zijn stal, in zijn management. Wat moet er met Ajax gebeuren? Nou, kijk Bij Ajax zit het, veel, vind ik, veel dieper. Uh, ik heb uh, persoonlijk uh, wel tegen een aantal mensen van de, de ledenraad en de bestuursraad gezegd het zou verstandig zijn om Ajax van de beurs te halen. Dat je dus een aantal uh, Ajax-sympathisanten vindt. Een groep uh, uh, rijke particulieren, en die zijn er zeker bij Ajax... die ha halen Ajax eerst van de beurs. Vervolgens moet je stoppen dan met uh, de ledenraad. Uh, je moet stoppen met een bestuursraad. Want er zijn nu meer organen... Dan dat er, uh, en er wordt meer over die organen gesproken dan over voetballen. Uiteindelijk het is het een voetbalclub, het is een voetbalvereniging... en het voetbal moet de boventoon voeren... En uh, ja, nu uh, zijn er allerlei commissies en, en, en, en dit werkt niet. Het ging zelfs zover, ik wil even een stukje luisteren... dat Ajax, Ajax tegenkwam in de rechtszaal. Kruif uh, versus Van Gaal, want dat was in feite de inzet. De benoeming van Van Gaal door de Raad van Bestuur. Althans door vier commissarissen. Waarvan Kruijf zei, ho, ho zo kan dat niet. Bent u bereid te praten met meneer Van Gaal? We moeten eerst afwachten uh, wat er gezegd wordt. De rechter... En dat is het belangrijkste. Maar ik ben. Niet in principe tegen. Ik. Uh, ik uh, we moeten afwachten, want het is zinloos zo. Meneer Scherrega, uh, ja, u zat op Cyprus, maar dit speelde zich in Nederland af. Nou, ik heb het gisteren in de, in de krant gelezen. Uh, het hele verslag, zeg maar, wat zich in de ja. rechtbank heeft afgespeeld. En het is natuurlijk uh, heel erg triest dat het zover heeft moeten komen. Ja, u kent Louis van Gaal. Uh, goed, mag ik zeggen. Want. Louis van is een, een coach heel... onder u. Het is een hele goede vriend van me. Louis Intrus. Ik heb uh, in de vier jaar tijd dat ik uh, met hem samen heb gewerkt een geweldige band met hem opgebouwd. Het is echt een, een, een fantastische topcoach is het. Een van de beste coaches denk ik in de wereld. En daarnaast is het ook een, een man met een heel klein hartje en een heel goed hart. Nou, dus uh, ik vind kijk, het ook een goed mens. Ja. Het gek is dat hij in de media daar toch een andere indruk van heeft. Die gaat hij zo ontzettend wild om zich heen. Slaan. Kijk, dat is, dat is beeldvorming, maar uiteindelijk gaat het wel. Nou ja, dat ja, doet ja, hij zelf. Doet hij zelf, uiteraard. Maar uh, ik vind iemand met passie ja. en iemand die zoveel prijzen gewonnen heeft... die, die kampioen van Duitsland, van, van Spanje, toch niet de minste competitie van Nederland wordt. Ja. En hij heeft dus uh, een, een, een soort uh, gevoel over dat hij dus de media soms uh, tegen ja. zich uh, in het handen jaagt. Hè? Maar goed, uiteindelijk gaat het om de, of om, om de prestatie. Zeker. Uh, maar in essentie draait het blijkbaar om het conflict... Kruivers voor de ontwikkeling van het individu. En het maakt niet uit als dat individu al die wedstrijden verliest... maar zijn talent maar ontwikkelt. Terwijl gezegd wordt van gaan, dus van het collectief. En er moet ook gewonnen worden. Uh, welke kant zou u kiezen? Nou, ik kijk met een helikopterview. Ik ga daarboven staan. Uiteindelijk, het is een voetbalclub. En het gaat om voetballen. En of het nou om het individu, om individu gaat of het collectief... het gaat uiteindelijk om een voetbalclub. En ik vind ontwikkeling dat er dus heel veel oud spelers van Ajax... betrokken worden in het technisch beleid. Een hele goede. Bij Asset deden we dat ook. We hebben heel veel oud-voetballers aangenomen. Die werden schout. Die kwamen ja. in de commissie terecht. Want dan heb je passie, je hebt commitment. Dus dat is een goede zaak. Maar Kruijff zegt het moet verder gaan. Het moet tot in het management. Uh, dat moet gedeeltelijk. En daarom vind ik ook dat uh, uh, de combinatie... En dat zie ik bij Bayern München. Dat je dus ook in het management oud-voetballers hebt. En, en de voetbalbedrijven oud-voetballers ja. hebt. En daarom denk ik... Ajax moet helemaal gestript worden. Het moet terug naar het voetballen. En, en dan kun je ook in het management ja. gewoon voetballen zijn. Ja, maar de strijd moet een ontknoping krijgen. En als u zou uh, moeten kiezen voor Cruijff of Van Gaal? Nou, dan zou ik hetzelfde zeggen als wat Frank de Boer heeft gezegd. Je hebt twee ja. kinderen, je hebt een zoon en een dochter. En uh, dan kun je dat kiezen. Ja, maar de, de, de, ik bedoel, het is een gordiaanse knoop. Maar iemand moet hem doorhaken. Ja, maar ik, ik heb Cruijff bijvoorbeeld gehoord bij Paul Witteman. En wat Cruijff daar vertelde, vond ik heel verstandig. Hey, Kruijf, daar heb, heb je altijd vroeger had je het idee van je doet wat, wat die roept maar wat. Hè? Of je doet een paar uitspraken. Uh, als wij de band niet hebben, dan hebben zij hem of zo. Maar Kruijf heeft wel een hele voetbalvisie. Ik vind, uh, Kruijf zei toen hele verstandige dingen. Ja, maar Kruijf, uh, Kruijf is intuïtief, doorgaans, ja. gevoelsmatig, uh, op, op, op zijn eigen ratio. En nou, dat kijk, tegenover staat het, het, het, natuurlijk de, de intelligentie, uh, uh, de, de Louis van Gaal-achtige nou, methode. Je moet dus ook de combinatie zoeken, want Kruijf is, heeft niet het talent denk ik, om een bedrijf nee. te leiden. En dat, gaat hij, dat gaat hij niet doen. Uh, maar hij heeft wel een goede voetbalvisie. Ja. Nou, Louis Verhaal is een topper op, op, op, op coachgebied. U zou hem wel binnenhalen? Ik, Van ik uh, U zou de benoeming doorzetten? Nou, het hangt af ja, op, op welke nee. manier het doet. Nee, maar Niet je is net... zo genuanceerd. Nee. Kies, kies eens zijn weg. Nee, ik vind ik moet het nee? verstandig zeggen. Kijk, ik, ik vind Louis uh, minder geschikt als algemeen directeur in de uitvoering. Maar wel geschikt als directievoorzitter. En ik heb ook begrepen dat er dan een soort uh, directeur voetbalzaken komt. En een uh, directeur algemene zaken. En in die combinatie zou ze samen heel goed kunnen werken. Alleen dan moeten ze niet op de beurs genoteerd staan en niet met een ledenraad en met iedereen die zich er met bemoeit. Ja, maar dan denk ik, hoe sta je daar dan als voorzitter als je, als je he, stel dat het u was overkomen in, in die az periode dat je deze uh, rommel had en je moet ermee er uit de voeten. Dat is een drama. Dat is toch afschuwelijk? Nee, dit is afschuwelijk. Ik, ja. ik vind ook de uitspraak die de rechter gaat doen. Nou, ik heb ik, ik wil niet zeggen dat ik, uh, ik heel veel respect voor de rechter heb om daar een goede uitspraak over te doen, maar dat is een hartstikke moeilijke. Goed. We verlaten de. Ja, er, komt, er, komt, er komt niet duidelijk uit natuurlijk welke lijn u zou kiezen. Hè? U houdt toch die slag om de arm. Dus nee, ik uh, ik kies vind... nog niet echt. Nou, ik vind wel, uh, ik kies voor dat voetbal. Ja, dat begrijp ik, maar ja. hoe dan? Hoe dan in de praktijk? Ja, nou dan zou je toch een stukje voor de kruislijn ja, moeten kiezen... Ja, ja, onder het, leiding van Louis' verhaal. En het gek is, dat kan in dit conflict niet. Ik denk, uh, ik zou best met beide willen praten. Echt waar? Hebt uh, ja, uh, u er niet over gesproken met uh, Louis? Uiteraard heb ik er met Louis over gesproken. Wat zei hij? Dirk, doe een goed woordje voor me? Uh, daar zeg ik nu nog niks over. Ah, kom op. Eén nee, zin. Nee, nee, nee. Louis uh, die, uh, uh, gaat pas 1 juli... doet hij zelf ook bepaalde uitspraken. Ja, of 1 januari al. Uh, nee, dat gaat hij zeker niet doen. Uh, het is per 1 juli en hij wacht het gewoon rustig af... Tjoh, ik dacht eigenlijk dat hij zo snel mogelijk wilde beginnen... als dat contract bij Bayern München uh, achter de rug was. Maar ik denk dat er eerst bij Ajax zelf duidelijkheid moet zijn. Ja. He, dus de, de ledenraad stopt, er komt straks een bestuursraad. er wordt al iets kleiner. En uh, er moet een, een, een duidelijke, sterke man komen daar die leiding gaat geven. Hij wacht, uh, hij wacht even de ja. storm af. En hij zit absoluut wel uh, in het oog van de storm. Maar we zien of we horen nergens. Hij denkt, het, ik zie het wel. Het dat moet ligt, aan de, ligt aan de structuur bij Ajax. Ja. Dirk Scheringa, ja. Onze vliegende kiep was beloofd, zou terugkeren met oud-schaatscordivee Kees Verkerk, Jules. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Zoals beloofd gaan we zo meteen de accordeon horen met Kees Verkerk, maar ook met zijn broer Arie. Arie, kan Ari. Kees een beetje spelen? Ja, natuurlijk. Ja. ja. Ik hoorde net dat je een hele nieuwe accordeon uh, voor ja, hebt. Is dat ja. nodig? Ik moest er, een, twee, uh, er twee hebben, dus ik moest er mooi meenemen. Dus hoe vaak spelen jullie met elkaar? Nooit. <laughs> Heel ja. Dus dit is ook maar, een, maar geen probeertje, maar jullie kunnen het wel. Ja, we hopen het. Hè? We doen ons best. En deden jullie het vroeger ook thuis in het café? Thuis wel, ja. Maar, ja, maar nu is het wat anders. Hè? Ja. We zien elkaar niet zoveel meer. Nee. Uh, we vroegen een orkest. Mijn vader thuis en mijn moeder op zondag uh, van 18 man. Jodelen, zingen, Dixieland, alles door elkaar. Maar we worden ouder en we zien elkaar weinig. Dus het is, niet meer zo, uh, het is niet meer zo soepel als vroeger. Maar we gaan toch wat proberen. De reden waarom we hier staan is... Uh, Jaap Edebaan bestaat uh, 50 jaar. Uh, jij zit nu in de kroeg de scheven schaats. Daar heb je iets speciaals mee. Want er hangen ook attributen voor jou. Ja. Uh, wat, wat hangt er van je? Er uh, hangen uh, schaatsen, wat skis uit Noorwegen Vandaan nog wat spullen, schaatskleding. En uh, de kroeg heet dus de Kees van Bocht. Waarom is dat? Geen bar, omdat ik hier duizend rondjes... Door de bocht gevlogen ben. Ja. Net, over, net over de parkeerplaats. Ja, en je komt uit de kroeg, hè? Ja. ja. Dus ja, om daar nog een kroeg te hebben, is het natuurlijk een beetje raar. Ja, precies. Ja. Maar heb je thuis een bar? Uh, wel een barretje, maar dat, is, uh, dat gaat in het restaurant in. Ja. Dus het is niet een echte bar. Ik zal even aan Arie vragen. Arie, wat gaan we spelen? In de sneeuwwals, hè, zoals het hoort. Hier ja, het is zoveel ijs in de buurt, dus uh, dan gaan we het dus over sneeuw hebben. Nou, Klein beetje maar hoor. Laat eens horen. Maar goed, dankjewel. Drink, drink, broeder, leid drink. Schenker, de glaasjes is vol. Drink, drink. Opgedronken worden. Hier ho. Hey. Ja, maar dit klinkt alsof je het gisteren nog gedaan hebt. Ja, we We zijn niet tevreden allebei. We moeten even warm draaien. Dat gaat vanavond nog verder. Maar het is nog vroeg. Het is nog vroeg. En hoe laat gaat het worden en hoeveel nummers? Nou, Arri moet nog naar huis. Anderhalf uur. Dus uh, even kijken. Nou, dankjewel, in ieder geval. Graag gedaan. Kees van Kerk. Het lijkt wel uh, Dirk Dirk Scheraf die weer in het café in Puttershoek zit. 50 jaar geleden. Het was uh, een mooie tijd he? toen, hè? Uit de Kees ja. hier. is uh, super. Ja, nou ja. U, uh, u hebt de Schaatsploeg ook uh, gesponsord. De DSB Schaatsploeg. We hebben uh, Marianne Vos uh, uh, gevraagd. Wat vind jij van Dirk Schillinga? Ik uh, heb uh, hele goede contacten met hem gehad. En uh, ik ben, uh, ben heel blij dat. Uh, dat nou ja, Dirk, uh, dat u. Het vrouwenwielrennen jarenlang een warm hart heeft toegedragen. En uh, ja, op die manier ben ik in het vrouwenwielrennen gerold. Ben ik bij de elite terechtgekomen en heb ik mijn eerste stap in het, het seniorenpeloton gemaakt. En meteen uh, vrij succesvol met de DSB uh, pronkend op het shirt. En we hebben echt uh, van, van een kleine ploeg, hebben we ons doorontwikkeld tot een wereldtopploeg. En uh, ja, daar is Dirk wel uh, heel erg uh, belangrijk in geweest. En die heeft het ook gezien, de mogelijkheden van, en het potentieel van onze ploeg. Ging het alleen om de financiën, dat hij dat uh, haalde? Of haalde hij ook als topsporter het uh, belangrijkste uit jou? Want hij kan wel mensen motiveren. Nou ja, zeker als je, als je onder zo'n zo vlag valt uh, van de DSB. Dan, uh, ja, dan merk je dat het gewoon uh, sport ademt van alle kanten. En dat... Uh, niet alleen vanuit, uh, vanuit de renners en vanuit de ploeg, maar dat het ook vanuit de bank heel belangrijk werd gevonden. Ja, dat, die, uh, dat die sport leefde en uh, dat het ook goed gevolgd werd. Dus dat motiveerde mij wel, uh, wel, wel echt, ja. Hoe kijk jij terug op die periode van twee jaar geleden dat het misging? Uh, ja, dat was natuurlijk uh, ja, heel vervelend voor ons als, uh, als wielerploeg. Uh, was het, ja, gebeurde dat toen na het seizoen. En uh, heeft dat weinig impact gehad op, uh, ja, op ons operationeel werken. Maar ja, je leeft natuurlijk ook wel mee met de, met de werknemers en ook met, uh, met Dirk. En je merkt gewoon dat dat, uh, ja, dat was gewoon een hele moeilijke periode. En ik, ja, ik, ik heb ook nog steeds het gevoel dat er uh, dingen niet helemaal in de haak waren. En dat het... Uh, ja, dat het niet eerlijk is verlopen misschien. Dus uh, ja, het was niet, uh, niet verdiend, die, uh, dat faillissement. Ik denk uh, ja, dat iedereen dat, uh, dat, dat wel kan beademen. Gewoon een hardwerkende man en dan is het, uh, ja, dan, die verdient beter. Aardig geworden. Van de wielrenster, moet ik erbij zeggen. De trots van de Rabobo-ploeg, Marianne Vos. Doe het ja, goed? Ik, nou, het doet me ontzettend goed. Want ik had met Marianne een heel, heel speciale band. Toen ze dus een uh, aantal jaar terug bij ons kwam... Uh, wilden ze toch een speciale manier van sponsoring. En ik kan me nog herinneren dat ik... De doktersrekening voor haar betaald. De studie medicijnen in Nijmegen. Met een doktersjas, een stethoscoop, Dus een hele manier. Ja. Ik heb een, een studie toen voor haar betaald. En we hebben voor haar ouders toen een grote camper gekocht. Maar nou, het was geen lening? Het was geen lening. Okay. En we hebben een camper gekocht voor de ouders. Die Marianne hebben dus begeleid. Ook, ook zo? Uh... Ook zo. Nou, ze nou, hebben een speciaal... Uh, dus geen... Nou een beetje te pesten, ze wilde hoor. geen geld. Ja. En ze wilden van faciliteiten. Ja. En wij hadden dat begrip voor. Ja. En we hebben dus toen maatheid gegeven. En nou, binnen de kosten werd ze wereldkampioen. En, en zijn dit mensen... Uh die ook nu nog, ja, kijk, ze laten nu van zich horen... maar zijn dat mensen die ook buiten uh, microfoons uh, nog eens even laten weten? Ja, Dirk, ja. zo gaat het vandaag? Dat ja. is het, het leuke van de sportwereld. Ik heb regelmatig met, uh, met Mianne uh, contact. Ook regelmatig met, met, met uh, Jacorie en met uh, Thuizert met en met Mianne Timmer. Dus de hele... Uh, Schaatsmannen, meisjes. Uh, Klasine Seinstra, Peter de Vries. Nou, dan noemen ze ja. allemaal maar op, dat, Dus De hele, hele schaatsploeg, Ook op Facebook. Uh, Karin Maasen die woont nu in, in Frankrijk. S maar wat vindt u daar zelf... Uh, prettig aan? Nou, ik, uh, ik heb dus jarenlang goed contact met ze gehad. En het contact is gewoon gebleven. Ja. He, dus, uh, en dat vind ik... Uh, heb, heb een warme band. En ik heb niet alleen zeg maar vroeger uh, geld gesponsord. Maar ik heb ook, ook passie gesponsord. Ook warmte en liefde. En dan zie je, als je dat doet, dan krijg je dat ook terug. Ja, Ja, ik denk dan, ja. Die mensen, ik kom komen weer met die Polis mensen. Die denken natuurlijk, ja, hadden wij maar iets van die warmte en materiële liefde maar, gehad? Dat was maar een paar procent. En ja. die wordt dus nu ruim gecompenseerd. Oké. Okay. Ik voel me wel af, uh, u bent over de 60. waar begint de mens nog aan? Waarom moet je opnieuw beginnen? Nou kijk, ik ben uh, ondernemer in hart en nieren. Ik hou van ondernemen. Het gaat me niet om, om de financiën. Ik vind het gewoon prettig om samen te werken met teams van mensen. Om teams aan te sturen en gezamenlijk een prestatie te ja. bereiken. Of is het die idee, ik wil niet in het ravijn uh, blijven zitten... Uh, en dat de mensen dat beeld overhouden? Nee, kijk, mijn trots kunnen ze me niet afnemen... Mijn passie kunnen ze niet afnemen en mijn gevoel van ondernemen kunnen ze niet afnemen. Dus dan ben ik nu weer iedere dag mee bezig en daar geniet ik van. En ik vind, uh, ik ga daar door tot ik tachtig ben. Want ik hou ervan ja. om uh, gewoon lekker bezig te zijn. O, overweegt u ooit nog een terugkeer in het voetbal? Uh, nou, ik heb geen idee. Ik heb, uh, als het u vragen. Uh, nou, dat hangt er vanaf uh, ja, wie tuurlijk. en hoe. Ja, met en mare, maar als de, de vraag zo recht op u afkomt. Nou, als iemand uh, problemen heeft en ik kan helpen. Dan, dan ga ik dat overwegen. Nee, ja. maar, ja, maar, vanuit, dat... maar niet vanuit uit, uit financieel gewin of zo. Maar gewoon vanuit iemand een beroep op me doet. Ik ben, ik ben net zo'n beetje als Harry de Winter. Nee, maar nu, nu vanuit ambitie. Nee, vanuit ambitie nee, bekeken. Nee, nee van ambitie hoeft het niet. Nee, ik heb uh, fantastische jaren gehad bij OZ. We hadden dus uh, de, de doelstelling met de beste vijf. En ambitie om nummer één te worden. De ambitie om nummer één te worden hebben we bereikt. Dat hebben we bereikt met, met het voetballen. Dat hadden we bijna bereikt met het museum. We hebben dat bereikt met het fietsen en met het schaatsen. He, met, met Shaney Davis, met, met, met uh, Seth Hedrick en met uh, Marianne enzovoort. Dus uh, nee, die ambitie heb ik niet meer. Nee, maar ja, bijna het museum. Het is helemaal weg, hè? Het is helemaal weg, ja. Is, oh, de de schilderijen zijn, uh, geloof ik, verkocht aan uh, de familie uh, Melgers. Nou, Althans, de, het Duitse deel? Dat is nog uh, overleg over. Maar ja. natuurlijk wel, wel dood doodzonde ja. dat dat allemaal. Uh, het is allemaal uit elkaar gevallen? Hè? vernietigd is. Ja. De trivialiteit van het moment, de actualiteit, is het voetbal, hè? VVV-Roda, Frank. 62 minuten zijn we onderweg. Het is nog altijd 1-0 voor VVV. Dankzij die benutte penalty van Maguire vlak voor rust. En uh, dat was het moment waarop uh, Roda met zijn kwam te staan. Maar zich nog niet gewonnen heeft gegeven. De wedstrijd is helemaal open gegaan. Roda gaat hartstochtelijk ten aanval. VVV doet eigenlijk hetzelfde. Waardoor de ruimtes op het veld enorm worden. En uh, het aantal kansen hand over hand toeneemt. Alleen de goals willen nog maar niet vallen. Moussa heeft al twee dotten van mogelijkheden gehad. Gelijk na de rust kreeg hij een, een mooie. Die schoot hij net over. En zojuist een minuutje geleden kreeg hij ook weer een hele mooie. Alleen toen treuzelde hij te lang. En wachtte hij net zo lang totdat hij... Proes dan wel Vukovic, de verdediger, moest raken. En uh, uiteindelijk, hij miste dus op dat moment ook de beulen voor Rode JC. Kreeg een 100% mooie kans. Nu komt er nog een moment dat er weer een penalty valt. Ja, er komt weer een penalty nu voor Rode JC. Omdat daar de beulen over het been gaat van de VVV-verdediger. Moet ik even kijken wie daar ligt. Dat is Fleuren. Die grijpt nu zelf naar zijn oor of naar zijn nek dat hij daar geraakt is. Maar Fleuren raakt in zijn val... Ook de beulen die uh, naar de grond gaat. En dat betekent dat Roda nu een penalty gaat krijgen. Als iedereen ja. zometeen weer overeind komt. Dan krijgt Fleuren ook een gele kaart. En komt Roda zometeen ja. dus weer in de gelegenheid om uh, de gelijkmaker te maken. Op dezelfde manier waarop VVV op voorsprong is gekomen. De beulen. Hij zet goed door. We mag nog een keer in de herhaling kijken. En uiteindelijk is die Fleuren eigenlijk al voorbij. En dan valt Fleuren. En daarbij wordt de beulen geraakt. Kan hij niet doorlopen. Maar hij is niet echt in kansrijke positie. En uh, is het dus op dit moment uh, ja, het, het momentje waarop de bal op de stip ligt. En we wachten tot de penalty genomen gaat worden. Jonker staat achter de bal. Het duurt denk ik nog een seconde of tien voordat hij of erin ligt of is tegengehouden. Op de doellijn daar staat de vocht. Tot nu toe heeft hij een prima wedstrijd gekiept en hij houdt deze bal tegen. Het is Jonker die mist. En De vocht is op dit moment de held van de koel. Want na 64 minuten houdt hij VVV op 1-0 tegen Roda. De heer Scheniga, wat gaat u doen deze zondag? Uh, ik ga straks uh, mooi naar huis. Ik ga nog wat kranten lezen. En vanavond hebben wij het uh, asset halen. Kijk, een plezierige zondag. En okay. u kunt uh, nog even kijken op deperstribune.nl. Voor alle zaken die we de afgelopen twee uur behandeld hebben. Veel plezier bij Langs de Lijn. Zo dadelijk. poel even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. een passend geschenk voor de komende nee passend staat er niet goed. een passend geschenk voor de komende feestdagen vindt u. <laughs> <laughs> Geen weg, schiet op. Ga jij, ga je er water zo? Een passend geschenk voor de komende feestdagen vindt u vast en zeker bij. Nou, zit nou niet te lachen, verdomme. Dat is serieus. Honderdduizenden francs zit ik hier weg te geven. weer? Een passend condoom voor de komende feestdagen vindt u vast en zeker. Of een koopbon ter waarde van honderdduizend francs. Ah.